Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Het coronavaccin van Moderna lijkt klaar voor gebruik. Ook uit nieuw onderzoek blijkt dat het vaccin heel goed werkt en veilig is. En dat betekent dat het bedrijf de toezichthouders in Europa en Amerika gaat vragen het middel versneld goed te keuren... Dan gaat dat volgens verslaggever Rinke van de Brink in Amerika een stuk sneller dan bij ons. In de New York Times noemt Moderna dat mogelijk de eerste injecties al op 21 december worden gegeven, dus nog voor kerstmis. Dat zou echt heel snel zijn, want er moet natuurlijk nog wel wat gebeuren. Er wordt goed gekeken of die vaccins veilig zijn. Volgens het bedrijf voorkomt het vaccin bij 94% van de mensen dat ze corona krijgen en bij 100% van de mensen dat ze ernstig ziek worden door corona. En er liggen voor het eerst hier minder dan 500 mensen met corona op de Intensive Cares. Het zijn er nu 481. Afgelopen dag werden er ruim 4600 mensen positief getest op corona. Zijn er bijna duizend minder dan gisteren. Het kabinet zegt sorry voor de oude transgenderwet. Schrijven minister Dekker en minister van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de wet die tot zes jaar geleden gold, stond dat transgenders zich verplicht moesten laten steriliseren. Als ze officieel hun geslacht wilden wijzigen. En we hebben er deze zomer flink op losgesnakt. Na de eerste gedeeltelijke lockdown waren veel mensen blij dat ze weer een biertje konden drinken. Maar ze hadden nog meer zin in een vette bek. Deze snackbarhouder begrijpt dat heel goed. Het frietje moet een, een feestje zijn. Het moet even de, één keer in de week even dat momentje zijn. van nou, We gaan eens even lekker frietje halen, maar alles erbij. En nu hebben ze misschien wel extra behoefte aan. Ja, nou dat merk, dat, dat merk je wel. Mensen, het is nou inderdaad een, een uitje. Het is weer echt een uitje zoals het vroeger was. Ook sushi, zaken en pizzeria's deden het goed trouwens. En dan nog het weer. Op steeds meer plekken regent het. En ook morgen vallen er buien. Maar tussendoor ook wat zon. Het is minder koud dan vandaag. 7 tot 10 graden.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 De is plaat helemaal grijs bij Zandvoort op zaterdag. En ik kwam er weer eens tegen. Ik denk, nou die moeten we maar weer eens draaien zo op de zaterdagmiddag. Kikker die en I've got the music in Me. Even na vier uur, welkom terug, Zandvoort. Inderdaad, het begint donker te worden. Zitten nog in Q3, het laatste gedeelte nog 14 seconden op de klok. Lewis Hamilton op P1 verstappen, P2. Bottas P3, zal dat ook uh, de startopstelling van morgen worden. Je krijgt het uh, straks te horen, want uh, dat doen we in dit programma. En nog meer. Ja, straks, straks de, de terugblik op de kwalificatie die nou vijf, nog 25 seconden duurt. Ja, bij jou wel. Uh, ja. <laughs> bij mij wel, ja. Uh, goed, uh, daarover later straks tijdens Pit Report meer.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 not here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 een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een man die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. Inderdaad, de gouden oude single van Henk Temming. En ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Zo dadelijk, de Pit Report, gaan we eens even kijken... wie er op Paul morgen start gaat. Maar eerst gaan we het nog even hebben over... Ja, waar Henk Temmin het ook een beetje over had eigenlijk. Hè? Van uh, het allerliefste wil ik jou. Ja, Daar zingt hij ook uh, The First Time. Daar zingt Robin Beck ook over.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 Dankjewel Albert-Jan, tot zover inderdaad het Formule 1 nieuws. Zo dadelijk onder meer Dier van de Week en uiteraard Zos Live. Blijf lekker luisteren, gaan wij nog een plaat draaien van Michael McDonald. Je kent hem nog wel uiteraard uit de groep The Doobie Brothers. En What A Full Beliefs werd onder meer door hem geschreven. Dat hitnummer van The Doobie Brothers. En solo deed hij met deze Sweet Freedom.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 Ik jou moet verliezen en je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Als ik s'nachts op straat wil vergeten Wat in mijn ogen staat geschreven Je moest eens weten uit de beste zangers van dit jaar 2020. Door de wind, Miss Montreal, uiteraard naar het origineel van Stef Bos. Het is even naar half vijf, we gaan hem doen, dier van de wijk. Dieren, hè? Hoewel mister heel bang was toen hij binnenkwam in de dieren thuis... geniet hij nu erg van aandacht. Bij de mensen die hij kent, geeft hij kopjes en laat zich aaien. Muizen vangen kan hij nog steeds heel goed...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 Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Mr. en Jip verdienen een thuis. Dankjewel Albert Jan. Dus uh, Mister en Jip gaan voor uh, deze beide dieren naar het thuis... aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort.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 Ze komen. Ze komen zich zu holen. Ze werden zich niet finden, Niemand werd zich finden! Nur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 Veel, veel korter. Maar hier was de intro gewoon heel erg lang. Ja. En uh, gewoon helemaal, uh, helemaal goed. En dan, ja, de drumsolo. En je hoorde hoe het uh, publiek erop uh, reageerde toen hij richting de drums ging, hè? Ja, dat, ja je zag hem er richting heen lopen. En uh, ja, oh ja, dan komt hij erop, dan komt hij erop. En ja hoor, daar was hij. De ja. drumsolo. solo. Prachtige hey, uitvoering. Kijk eens naar buiten, Albert-Jan. Ja. De donkere dagen, ze komen eraan. En dat brengt ons ook uh, bij het gedicht van vandaag...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 This time next year I know you'll be with me And I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 Daar zit je radio maar wat harder. Let's fall, la, la, la, la.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 Nee, dat me toch niet een. Onze tijd is nu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 Om zes uur weer Entertainment voor jou met onze so collega is Fred Heij. Hij is er weer. Uh, wij, gaan, uh, wij zijn er morgen niet, want wij gaan naar Bahrein. Zo so is yeah. het, ja. Uh, circuit hier, waar uh, om tien over drie de Formule 1 wordt verreden. Dus, We zijn uh, woestijnratjes geworden. Woestijnratjes. Dus... En uh, nee, dus in ieder geval zes uur weer twee uur lang live uh, Entertainment voor You, collega Fred Heij. Met veel Nederlandstalig en nieuw, nieuw, nieuw materiaal. Uh, ja, nee, wij zijn er morgen dan niet, maar volgende week zijn we er alweer. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Dag! Doei doei!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 Du